is nu ook echt op. Van experts kun je meer verwachten. Ook tijdens de opruimfinale. Dit is Radio 1. 6 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenee de Wit. Kabinet eist harde garanties van Afghaanse regering... voor Kunduz-missie. Dekkingsgraad grote pensioenfondsen... weer bijna of helemaal op pijl. En protesten Egypte houden aan. Het kabinet wil een keiharde toezegging van de Afghaanse regering... dat door Nederland opgeleid politiepersoneel niet wordt ingezet voor militaire acties. Dat zei minister Rosenthal in de Tweede Kamer... in een poging steun te krijgen voor de missie van GroenLinks en de ChristenUnie. Volgens Rosenthal is er sprake van een ontbindende voorwaarde. De missie kan pas van start als die toezegging er is, benadrukte de minister... Eerder zei GroenLinks-fractieleider SAP dat eerdere toezeggingen op dat punt niet hard genoeg waren. SAP wil ook dat er meer justitie-experts worden gestuurd en dat de F-16's uiterst terughoudend worden ingezet. Ook de ChristenUnie en D66 stelden nog nadere vragen. PVDA, SP en PVV blijven tegen de missie. Mogelijk komt er later vandaag nog een afsluitend Kamerdebat. Uit Wikileaks documenten uit 2009, die in handen zijn van de NOS... valt op te maken dat een civiele politieman in Afghanistan zijn leven niet zeker is. In Afghanistan sneuvelen meer politieagenten dan militairen, zo blijkt uit de documenten. De kiezers blijven kritisch over een nieuwe missie naar Afghanistan. Een enquête van Pijl.nl laat zien dat 63% de trainingsmissie niet ziet zitten... en slechts 28% is ervoor. Alleen onder de aanhang van VVD en CDA zijn nu meer mensen voor dan tegen. Kiezers van GroenLinks blijven massaal tegen met 79 procent... ook na de toezeggingen van het kabinet dat de Afghaanse politiemensen geen militaire taken krijgen. En ook onder de D66-aanhang blijft een meerderheid tegen. Veel mensen blijven het vooral een militaire missie vinden... en verder denken ze dat de missie langer zal duren dan tot 2014.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 Zorgverzekeraar CZ stopt met de vergoeding van blaaskankeroperaties in 16 ziekenhuizen. Die voeren jaarlijks minder dan 10 van dat soort operaties uit. En dat is te weinig voor zo'n complexe ingreep, zegt CZ. In september ontstond commotie toen CZ ziekenhuizen schrapte voor borstkankeroperaties. De verzekeraar zegt nu, bij de blaaskankerbehandelingen, beter te hebben overlegd. Onder meer met de vereniging van urologen en de patiëntenverenigingen.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 In de stad Ismailia raakten 600 mensen slaags met de politie. Die gebruikte traangas om de betogers uiteen te jagen. Intussen zijn 40 gearresteerde demonstranten aangeklaagd... voor verraad aan de staat. De Duitse politie heeft de verdwijningszaak... rond de tienjarige Mirko opgelost. Het lichaam van de jongen is gevonden. Waar is nog niet bekendgemaakt. Mirko verdween begin september bij Greefraad, net over de grens bij Venlo. Er werden toen uitgebreide zoekacties gehouden. Gisteren werd een verdacht in de zaak gearresteerd. En volgens Duitse media heeft hij de politie verteld waar ze Mirko kon vinden. Tot besluit het weer. Vannacht helder en minima tussen 3 en 6 graden onder nul. Morgen veel zon en maxima op of iets boven het vriespunt. En ook zaterdag een stralende winterdag. ANWB ah, verkeersinformatie. Er staan nog een dikke 40 files met zo'n 220 kilometer bij elkaar opgeteld. Dan de, A, de A7 vanuit Zaandam naar Horen. Daar staat 10 kilometer van die 220 kilometer. Tussen Zaandam en Purmerend Noord. Dat komt door een ongeluk in beide richtingen. Is dus daar de linkerrijst ook dicht? Dus ook richting Amsterdam loopt het vast. Bij Purmerend staat 2 kilometer. A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar is de hoofdrijbaan dicht tussen het knooppunt plein en het knooppunt Ridderkerk. Dat blijft voorlopig nog wel zo, want er is een ernstig ongeluk gebeurd. Dat merkt het verkeer ook op de A20 vanuit de hoek van Holland naar Gouda. Tussen Schiedam-Noord en het knooppunt plein staat 11 kilometer file. Verkeer vanuit Rotterdam richting Breda of Dordrecht... kan het beste omrijden via de westkant van de stad. Via de Benelux-tunnel dus. Dat betekent via de A4 en de A15. Dan de A28, Utrecht-Amersfoort. Tussen knopend Rijnzweert en Soesterberg, 8 kilometer. Daar staat een kapotte auto. De linkerrijstok is afgesloten. En ook een ongeluk op de A58, Eindhoven-Tilburg. Tussen knopend Baterdorp en Oorschot staat 6 kilometer file. Verkeer vanuit Eindhoven in de richting van Tilburg en Breda... kan het beste omrijden via Den Bos. Want bij Oorschot is de weg afgesloten... en kan het verkeer alleen maar via de vluchtstrook.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 Radio 1-journal met Lucella, Carasso en Tim Overdiep. 9 over 6, goedenavond, een laatste half uur vol nieuws over Afghanistan toen, nu en straks. Het debat over een mogelijke politietrainingsmissie naar Kunduz... is hervat in Den Haag. Dat is inmiddels een dikke vier uur bezig. GroenLinks heeft eerder op de dag keiharde garanties geëist... dat politieagenten niet worden ingezet voor militaire taken. Verslaggever Wilco Boom volgt dat debat. Uh, Wilco, krijgen ze die garantie? Nou, daar lijkt het eigenlijk wel op. Na een korte schorsing heeft minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... zojuist uitdrukkelijk af, uh, toegezegd dat hij met de Afghaanse regering gaat regelen... dat die agenten die door de Nederlanders worden opgeleid dat die niet worden ingezet als militair of als paramilitair... en dat er anders geen missie komt. Wanneer het gaat om, het, om een verbinding van de Nederlandse inspanningen... met datgene wat wij aan de regering in Kabul zullen vragen... dus op centraal niveau, krijgt u de toezegging. Krijgt u te horen nu van de regering, nogmaals... dat wij een keiharde toezegging moeten hebben van de regering in Kabul dat door Nederland opgeleid politiepersoneel... niet zal worden ingezet voor offensieve en militaire, dan wel militaire doeleinden. Conform de vigerende regelgeving in Afghanistan... met betrekking tot de uh, Afghan Uniformed Police. Die toezegging refereert aan een ontbindende voorwaarde. En de missie kan pas van start als die toezegging er is. Al dus minister Roosentaal. D66 en de ChristenUnie waren wel al steeds positiever. Denk jij, Wilco, dat GroenLinks nu ook over de streep is getrokken? Nou, daar begint het eigenlijk wel op te lijken. Jolanda Sap, de fractievoorzitter, die vroeg nog wel een keer extra verduidelijking aan minister Roosentaal. Maar die kreeg ze ook en daarna leek ze er wel tevreden. Wat als het niet kan? Wat als u daar die Dutch approach en die opleidingsmethodiek niet kan uitvoeren. Want dat is waar mijn fractie erg bezorgd over is. Dat je meegezogen wordt in die NAVO-doelstelling van aantallen, aantallen, aantallen. En dat je toch korter moet trainen. Dan zou ik van u ook de keiharde garantie willen hebben... dat het dan over en uit is. De minister. Voorzitter, wat ik als, als puur winstpunt haal uit de uitwerking... die, die uh, ook dankzij uw eerste termijn nu aan die missie wordt gegeven... dat is nou juist dat die integratie... via de Dutch approach nog steviger doorkomt. En dan kan het natuurlijk niet zo zijn... dat we op bepaalde punten ineens zouden terugvallen... op een non-Dutch approach. Dat zal dus niet gebeuren. Het onderhandelingsspel in de Tweede Kamer. Wilco, verwacht je dat GroenLinks vanavond nog het groene licht zal geven? Nou, helemaal zeker is dat nog niet. Het de debat gaat nog een poosje door. En dan gaat de Kamercommissie beslissen of ze het vanavond plenair gaan afronden. Maar uh, gelet op de toezeggingen die uh, SAP heeft gekregen... denk ik dat zij er wel voor zal voelen. Uh, ze, is over, ze is overigens niet de enige die daarover gaat natuurlijk. Alle partijen moeten daarmee instemmen. Maar het begint er wel steeds meer op te lijken... dat vanavond de kogel door de kerk gaat... en het licht op groen voor die politietrainingsmissie naar Afghanistan. Dan. Blijft de vraag hoe reëel is het dat Afghaanse politieagenten zich alleen bezig kunnen houden met gewone civiele politietaken. In Afghanistan sneuvelen meer politieagenten dan militairen. Met die vraag in het achterhoofd keek de NWS in de ambtsberichten van de Amerikaanse ambassade. Lex Runderkamp hier in de studio. Wat vonden jullie in die Wikileaks documenten? Nou, heel cruciaal. Ik hoorde de minister inderdaad net zeggen... Nee, uh, we willen de garantie dat, Nederlandse poli dat politieagenten die getraind worden door Nederlanders... niet ingezet worden voor militaire acties. Uit de, uh, de documenten van de Amerikaanse ambassade blijkt... dat die Afghanen hen uitleggen dat die politieagenten... niet worden ingezet voor, voor militaire acties, maar het overkomt ze. Er staat letterlijk, wordt er gezegd, uh, zegt de minister... tegen de Amerikaanse delegatie die daar, die daar op, uh, twee jaar geleden op bezoek kwam... van luister, in de buitengebieden in Afghanistan... daar. Zijn de militairen die vechten tegen de Taliban, als ze klaar zijn, gaan ze weg? Dan blijft de politie wordt daar vervolgens ingezet om dat gebied veilig te houden. Nou, die worden weer opnieuw aangevallen. Dus politieagenten zie je hier gewoon in, worden steeds in die rol van militair gedrongen, niet ingezet. Dat is een belangrijk verschil, denk ik, in dit politieke debat. Nou, letterlijk zegt die minister van Afghanistan. Tegen een Amerikaanse delegatie van het Congres die op bezoek komt in Kabul, blijkt uit de, de, de die documenten van WikiLeaks. De minister erkent dat ze soldaten opleiden, niet politieagenten. Maar het is noodzakelijk, onvermijdelijk, gezien de omstandigheden. Dus op basis, nogmaals, op basis van die WikiLeaks-documenten, kun je daarmee zeggen: is het een illusie om te denken dat je militair optreden en politietaken kunt scheiden? Ja. Politie, uh, want, want politie uh, ga je niet inzetten als militairen, maar ze worden in die rol gedrongen door de oorlogs, oorlogsomstandigheden in het land. Ja, ja maar zijn Amsterdamberichten uit 2009, hè, laten we dat niet vergeten. Is er iets veranderd? N nee, want we hebben vanmiddag gesproken met, met het Afghaanse ministerie uh, van, van Binnenlandse Zaken, die over de politie gaat. En die zeggen. Uh, nog steeds, het is een situatie die de politie mensen in Afghanistan overkomt. Ze worden overvallen, het is niet een, een rol die ze actief uh, zoeken. En daarover praten we door met de Afghanistan-deskundige Olivier Immig. Goedenavond. Goedenavond. Ja, denkt u ook dat het een illusie is wat Nederland wil uh, regelen met Afghanistan? Ik denk dat er geen Afghaanse overheidsgarantie uh, van betekenis te geven valt over de niet militaire inzet van politiemensen. Dus in dat opzicht ja. Maar zegt u uh, überhaupt een garantie van de Afghanen over wat dan ook? Uh, hoef je niet serieus te nemen of specifiek op dit gebied? Nou, je moet garanties van de Afghaanse regering heel serieus nemen... omdat we zo enig voorstellen over het algemeen. En dat geldt zeker ook voor deze missie. Als je een garantie afgeeft dat politiemensen niet militair zullen worden ingezet... die door ons zijn getraind, door de Nederlanders zijn getraind... dan vraag je nog wat van de Afghaanse veiligheidstroepen in de provincie Kunduz. Volgens mij zijn die niet eens opgewassen tegen de huidige Taliban. Nee, en, en roepen ze uh, actief inmiddels ook de politie daarbij in uh, voor hulp? Of is het zoals Lex Runderkamp uh, citeerde uit de Wikileaks uh, berichten dat het ze gewoon overkomt? Nou, het overkomt ze voor een flink deel inderdaad. Al was het alleen maar omdat de Afghaanse uh, reguliere militairen niet zo'n hoge dunk hebben van hun politiecollega's. Maar neem hier weg dat inderdaad de oorlog naar de politie toekomt... en dat ze zich wel degelijk moeten en zullen verdedigen. En af en toe ook um, allerlei Taliban-groeperingen zullen moeten aanvallen. En dan is het, dus niet, realistisch, dan is het niet realistisch dat zo'n politieagent roept van... oh, wacht, ik ben door Nederland opgeleid, dus ik, ik kan niks terugdoen. Nou, het lijkt mij niet handig, <laughs> maar goed. <laughs> ik zou graag nog een uh, veilig om me willen zoeken op tijd... Ja, en er is ook nog een andere garantie gedaan. Hè? Niet zes weken opleiden, maar achttien weken opleiden. Bent u daar wel van onder de indruk? Ik ben sowieso niet onder de indruk van de hele brieven die de regering aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Omdat daarin worden politiewerkzaamheden genoemd die eigenlijk helemaal niet van toepassing zijn in de provincie Kunduz, waar dat geweld momenteel alleen maar toeneemt. En waar heeft u het dan over? Het, het, doen, het, het opnemen van aangiftes van diefstal bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld. Uh, mijn wapen is gestolen. Kunt u dat voor mij terugvinden? Ja, ongetwijfeld kan dat wel. Maar het lijkt me niet de, de eerste taak van de politie. Nou, en met welk gevoel kijkt u dus uh, tot slot naar dit, dit debat in Den Haag? Ik denk dat dit een heel merkwaardig debat is over een missie die beslist niet op zijn plaats is... En wat Kunduz nodig heeft, is iets heel anders natuurlijk. Waarvan het ook nog maar de vraag is of het iets oplevert, maar goed. En wat is dat dan? Men zou bijvoorbeeld dus de drugshandel uh, moeten gaan aanpakken. Daar is een enorm probleem aan te ontstaan wat betreft de, de lokale oorlogsheren, krijgsheren, En dan met name de Tajiks en de Oezbekse krijgsheren die in Kunduz uh, rijk en machtig zijn. En die zich niks aantrekken van de regering Karzai. En die zich verrijken met de drugshandel. Dus daar zit één groot probleem. Dat zouden ze eerst moeten aanpakken, vindt Dat u dus, meneer Immerich. Dat is mijn idee zinvol. Ik dank u wel voor uw commentaar op het debat in Den Haag. Goedenavond. Straks in Boedapest wordt gedemonstreerd tegen de omstreden mediawet. Het laatste nieuws van de weg krijgt u van de ANWB, Dennis Mooi. Het, het drukste moment van de spits ligt nu wel achter ons... maar er staat nog steeds wel 185 kilometer aan files... en het is nog erg druk bij Rotterdam. Daar kom ik zo vanzelf bij. Op de A7 vanuit Zaandam naar Horen... daar staat 9 kilometer tussen het knooppunt Zaandam en Purmerend Noord. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen is daar nog de linker ook dicht. Richting Amsterdam staat er 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda. De weg is daar afgesloten tussen knooppunt Plein en het knooppunt Ridderkerk. Dat is bij Rotterdam en dat komt door een ernstig ongeluk. Het verkeer loopt daardoor behoorlijk vast op de A20 naar Gouda tussen Schiedam-Noord en het knooppunt plein staat 11 kilometer. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat tussen knooppunt Gouwen en het knooppunt plein 17 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar Dordrecht of Breda kan het beste omrijden via de westkant van de stad door de Benelux-tunnel. Op de A58 tot slot, vanuit Eindhoven naar Tilburg. Tussen knop in Baterdorp en Oorschot. Drie kilometer door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Herman van Rompuy, we kennen hem als de eerste president van Europa. Maar hij is ook de best verkopende dichter van Vlaanderen, zo werd vandaag bekend. 1400 liefhebbers in België kort afgelopen jaar zijn dichtbundel haiku. President-dichter Van Rompuy, goedenavond. Goedenavond. Wat een talent. Ja, ik sta er ook zelf aan te kijken, maar het is zelfs geen 1400, het is 2500. Wow. Dus de uitgever is nog meer tevreden. Zo, dat, dat is een, voor, voor dichtbundels een, een, een, een zeer goed aantal. In Vlaanderen toch, ik weet niet hoe dat, dat in Nederland is, maar in Vlaanderen is dat wel behoorlijk. Haikus, een Japanse dichtvorm, drie regels met respectievelijk 5, 7 en 5 lettergrepen. Waarom doet u dat? Goh, waarom doet je dat. Uh... Ik ben daarmee gestart in de politieke oppositieperiode... in de lange tocht door de woestijn van mijn partij en van mij. Wanneer je wat meer tijd had. Ik ben daarmee gestart in de zomer van 2004. Het was eigenlijk iemand die mij op de weg had gezet. Mijn boek had gegeven jaren tevoren over haiku. Ik had dat jaren laten liggen en dan diep ik het op. En ik ben er meteen aan begonnen. Kunt u er een voordragen voor ons? Ja. Zeg ik Hebben we... Heb we. Eentje voordragen. Alsjeblieft. Wel, het allerlaatste heb ik voor de gedichtendag geschreven van, uh, van vandaag eigenlijk. En uh, ik had een, uh, een uil gehoord een paar dagen geleden... Uh, juist voor ik ging slapen om middernacht. En ik heb er eentje gemaakt. Dus ik, ik lees het u even voor. Hè. Midden de nacht roept een uil luid in het eilen. Haast niemand luistert. U weet dat men dat twee keer moet voorlezen... Midden de nacht roept een uil luid in het eilen. Haast niemand luistert. Voilà. O, wat prachtig. Wordt u door de politiek geïnspireerd? Uh, men ziet daar wel weer uh, politieke achtergronden. Maar zoals uh, dikwijls het geval is, de, de oorzaken zijn dikwijls veel banaler uh, dan, uh, dan al de ideeën die men daar dan achter ziet. Het was gewoon dat ik een uil heb gehoord en, en, en daar iets rond gemaakt heb. Ja. Nu, nu begint men daar interpretaties aan te geven... die eigenlijk met de beginervaring niks te maken hebben. Maar ik had daar wel mee rekening gehouden dat men dat zou doen. Ik zou ook denken, verkoopt u nou vooral omdat u president bent? <laughs> ik weet niet, ik heb het aan mijn collega's aangeboden. Het is in vier talen, dat is het grote voordeel van het boekje dat we gepubliceerd hebben. Dus het is ook in het Nederlands natuurlijk, de basistaal... Het Frans, het Engels, het Duits en ook het Latijn. Uh, ik weet niet wat er veel zijn die dat nog begrijpen... maar die wel een herinnering daaraan hebben. Ja. En het is op die manier uitgegeven. Meneer Van Romper, als ik zeg... is er nog een dwaas die Albert kan verlossen van Brussel's gegaas? <laughs> Het is geen echte haiku, maar het rijmt. Eh, okay, een nou, echte haiku moet niet rijmen. Okay, nou, een vreselijke, erbarmelijke poging van, van mij dan maar. Ja, maar toch geluk gewenst voor de sympathiebetuiging. Ja. We blijven oefenen. Dank u wel. Ja, ja tot ziens. En nu geluk gewenst in België, kan je zeggen. Ja, Tunesië en Egypte, die twee landen noemen we de laatste dagen in één adem. Maar ook het land Jemen kunnen we daar wel misschien een beetje bij uh, voegen. Want Jemen is ook in beweging. Buitenland-redacteur Mustafa Oekbi volgt de onrusten. Mustafa, die protesten daar in Jemen, nemen die grote vorm aan? Ja, zeker. En die zijn eigenlijk uh, voor de Egyptische uh, protesten uh, aan de gang... Het is eigenlijk al een paar dagen onrustig in Jemen, met name in de hoofdstad Sana'a. Er zijn duizenden demonstranten de straat op te gaan om het, optreden, het aftreden van de president Salah te eisen. En vandaag opnieuw demonstraties in de hoofdstad, tienduizenden maar liefst. En het gaat op zich heel erg gemoedelijk, heel erg vreedzaam. Maar wat mij vooral opvalt bij die demonstratie, dat zie je ook in Egypte, is dat ze feitelijk dezelfde slogans gebruiken als in Tunesië. We willen, het volk wil de regering, eh, dat de regering aftreedt. We willen een einde aan dit regime. Dus eh, je ziet eigenlijk dat, de, dat ook mensen in Jemen geïnspireerd zijn geraakt door die opstand in Tunesië. Zit nee, er een sterke oppositie die dat een beetje aan kan voeren? Ja, het merkwaardige is dat er eigenlijk in geen van, een van die landen... waar die protesten nu naar, naar, naar, naar buiten komen... dat er, uh, zie je dat daar een sterke oppositie is. het komt, nee, dat komt veruit... misschien ook wel door de systemen die ze het, hebben. Het komt door de, door de systemen. Een repressieve regime die eigenlijk geen enkele oppositie duldt. En je ziet dat de demonstratie vooral gemobiliseerd worden door de, door de bevolking zelf. En dat is er vrij uniek in de Arabische wereld. Ja, en dan hebben we ook nog Libië vandaag in het nieuws... want volgens mij begint Gaddafi daar een beetje zenuwachtig te worden. Ja, nou ja, Gaddafi die moest eigenlijk helemaal niks hebben... van de revolutie in Tunesië. Hij zei ook van, uh, ja, waarom is dat nodig? Uh, vier mensen uh, die zich opofferen voor zoiets... en is dat allemaal nodig? Die Ben Ali was zo slecht nog niet... En eigenlijk zag men dat als een soort ja, een, ja, een reactie van de Libische leider Gaddafi. Die bang is eigenlijk dat er ook iets soortgelijks in zijn eigen land plaatsvindt. En wat doet hij? Hij komt nu met allerlei maatregelen. Hij heeft nu een fonds opgericht met uh, ja, werkelijk zo'n 24 miljard. Die is vooral bedoeld om huisvesting te creëren voor de jeugd. En ook om de voedselprijzen uh, uh, uh, daarmee te subsidiëren. En je ziet eigenlijk dat Gaddafi feitelijk zelf ook nu een beetje... Ja, euh, zich angstig voelt dat de opstand wellicht ook naar zijn land kan overslaan. Nou, nou voor zijn onderdanen is dit dus in ieder geval mooi meegenomen. Moestaf wat was dat over de demonstraties, de protesten en de toenemende onrust. In Europa is verontwaardigd gereageerd op de nieuwe mediawet van Hongarije. Een commissie gaat daar een de berichtgeving van kranten en omroepen controleren. En hoe? Volgens velen is er een gevaar voor de persvrijheid. In Budapest op dit moment wordt er tegen de wet gedemonstreerd. Correspondent David-Jan Godfra is daarbij. David-Jan, zien we de verontwaardiging ook terug in het aantal mensen op de been? Nou, je moet je, je moet allereerst bedenken dat het hier vreselijk koud is, dus heel erg veel mensen zijn er niet. Maar het zijn er toch wel een paar duizend, ik schat van vijf, zesduizend. Dat is, dat is iets minder dan twee weken geleden, toen er tienduizend mensen waren. Maar zoals gezegd, het weer werkt niet mee vandaag. Oké, okay. en heb heeft ook eens een keer te maken met een Hongaarse premier Orbán die dit heeft bedacht. Ontzettend populair. Is dit nou vooral ook een minderheid die daar demonstreert? Ja, je moet je zo voorstellen, dit zijn vooral mensen die in de media zelf uh, werken, uh, mensenrechtenorganisaties en leden van uh, oppositionele partijen. Uh, zoals je zegt, uh, Orbán is vreselijk populair. Hij, hij heeft twee derde van het aantal zetels in het parlement. Dus dat zegt wel uh, ja, hoe, hoe, hoe het grootste deel van, van de Hongaarse uh, mensen achter hem staan. Maar het volk, daar hoeft hij zich misschien niks van aan te trekken, maar hij heeft wel te maken met de Europese Unie. Ja, ik denk dat het in zijn geval, in dit geval, een grotere tegenstander is dan de Hongaren zelf. Eurocommissaris Kroes heeft al aangekondigd dat, uh, dat ze met sancties gaat komen... als de Hongaren niet overduidelijk en razendsnel aantonen... dat deze wet in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Want anders zegt ze, ja, dan komen er, dan komen er straffen. Dan gaan we jullie uh, vervolgen. Nou, Budopest, David-Jan, Godverd, dank je wel. Dan de pensioenfondsen. Het gaat weer iets beter. Midden vorig jaar stonden veel fondsen er slecht voor. De pensioenen van miljoenen Nederlanders dreigden daardoor te worden gekort. Maar uit de cijfers die de vier grootste Nederlandse pensioenfondsen vandaag presenteerden... blijkt dat het niet nodig is. Economieverslaggever Gert-Jan Denenkamp. Goedenavond, gert -Jan. Goedenavond. Zijn die fondsen dan uh, nu echt definitief uit de problemen? Nee hoor, het gaat inderdaad ietsje beter, maar de reserves zijn nog steeds niet heel erg groot. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de graadmeter van de fondsen, de dekkingsgraad, dan staat ABP op 105 Maar PME, het Fonds voor de Metaal, op 96 Dat En betekent dat voor iedere euro die er daaruit gaat, 96 cent in kas zit. Dus dat is eigenlijk nog te weinig. Dus het gaat Ietsje beter, maar er is nog niet genoeg. Nee, Maar het is wel uh, goed nieuws voor de mensen die hun pensioen daar hebben geregeld. Ja, in ieder geval hoeft er niet onmiddellijk gekort te worden volgend jaar. En dat is goed nieuws. Maar tegelijk gaat wel de premie omhoog voor veel deelnemers. En worden de pensioenen niet verhoogd. Hè, niet uh, gecorrigeerd met de inflatie. En dat betekent voor de gepensioneerden die dat direct merken in de portemonnee... dat ze bij bijvoorbeeld het uh, grootste pensioenfonds, het ABP, voor de ambtenaren... zo'n 40 euro in de maand erop achteruit uh, zijn gegaan al over de afgelopen jaren. En dan heb je nog de sociale partners, hè, de werkgevers en de werknemers, die overleggen op dit moment over een aanpassing van het pensioencontract. Is dat dan nu nog wel nodig, nu het toch iets beter gaat? Uh, ja, dat is nodig. En uh, er is zelfs een sterke luide roep van zorg en welzijn. Doe het ook alsjeblieft snel, want we moeten onze pensioenen aanpassen. Er zijn twee problemen. De beurs gaat alle kanten op en soms ook naar beneden. En dat moeten we onze deelnemers beter vertellen. En dat moeten we ook verwerken in de afspraken die we hebben met uh, gepensioneerden. En daarnaast worden we allemaal iets ouder. En dat is op zich mooi, maar we sparen er eigenlijk niet voor. En daardoor ontstaan de tekorten bij de pensioenfondsen. En die moeten we oplossen. Daar moeten we nieuwe afspraken over maken. Ja, en wat zal er dan precies? gaan veranderen? Nou bij zorg en welzijn hebben ze een nieuw origineel uh, idee of origineel, het is misschien ook wel pijnlijk oudere werknemers zeggen zij, die langer leven, dat mazzeltje hebben zeg maar, en daar niet voor gespaard hebben, die zouden we eigenlijk geen inflatiecorrectie moeten geven. De, de pensioenen zouden daar niet moeten stijgen de komende jaren, omdat ze eigenlijk geld krijgen waar ze niet voor uh, gespaard hebben. Nou, dat is een gedachte waar zij mee spelen, dat kan op dit moment niet. En daar moet je dus de afspraken voor aanpassen. En daarnaast spelen ze ook bijvoorbeeld met de gedachte om uh, langer te werken, waardoor je ook meer spaart. Maar in ieder geval moeten we er rekening mee houden dat ons pensioen onzekerder wordt... en dat er meer risico's komen op de schouder van de werknemer. Dat zullen wij doen. Gert-Jan Dennekamp was dat over uh, de cijfers... van de vier grootste Nederlandse pensioenfondsen... en wat dat allemaal betekent voor de toekomst. Dus toch nog een heel klein beetje opbeurend economisch nieuws... aan het eind van dit Radio 1-journaal. Wij wensen u een hele prettige avond... met straks de avondspits van WNL. Goedenavond, Alex de Vries. Ja, Goedenavond. Uh, wij gaan zo ook door. Natuurlijk verder op de politiemissie in Afghanistan. En het toneelstukje vandaag in de Tweede Kamer. En de auto bestaat 125 jaar. En we duiken in de wonderwereld van de Kamerplant. Dat na nieuws, weer en verkeer. Radio 1, het nos Journaal.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 Het kabinet komt opnieuw tegemoet aan een eis van de twijfelende oppositie. GroenLinks wilde een keiharde garantie... dat de door Nederlanders opgeleide Afghaanse agenten... niet mee zullen doen aan militaire operaties. Minister Roosenthal heeft nu toegezegd... zo'n garantie van de Afghaanse regering te eisen. GroenLinks had nog andere eisen... of het kabinet ook daaraan tegemoet komt, is nog niet bekend. Voor het eerst is onderzoek gedaan... naar de precieze aantallen aangifte van kindermishandeling. Het blijken er jaarlijks 800 te zijn...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 En goed nieuws van het pensioenfront. Zorg en welzijn, een van de grootste pensioenfondsen, voldoet weer bijna aan de voorgeschreven dekkingsgraad. En het grootste pensioenfonds, het ABP, voldoet inmiddels weer volledig aan de eisen met een dekkingsgraad van 105%. Kortingen op de pensioenen bij die fondsen zijn daardoor in elk geval voorlopig van de baan. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Marco Verhoef. Met op de meeste plaatsen in het land inmiddels vorst. Alleen in Zeeland ligt de temperatuur nog net boven het vriespunt. Maar ook daar moeten we eraan geloven. Vannacht vriest het in Zeeland 3 graden. In het oosten van het land misschien wel 6. En dan hebben we dus matige vorsten pakken. Temperaturen lopen morgen langzaam wat op. Uh, het gaat niet zo heel snel, maar we komen net boven nul. Gelukkig is er veel zon en dan denk je, het is prima toe voor buiten. Maar vergist u niet, er waait een stevige oosten tot noordoosten wind. Matig tot vrij krachtig en die zorgt voor een gevoelstemperatuur van min 5 graden. Het is dus echt wel zaak om een goede jas en een sjaal mee te nemen naar buiten. En dat is zaterdag ook het geval. Dus vanaf zondag komt er langzaamaan iets meer bewolking. Blijft wel droog. En na het weekend gaat de wind dan ook draaien naar westen. Richting en daardoor loopt de temperatuur dan weer wat verder op. In de nacht blijft het nog licht vriezen, overdag komt de temperatuur 3 of 4 graden boven nul. ANWB Verkeersinformatie. Ten noorden van Amsterdam loopt het nog vast op de A7 richting Hoorn. Tussen Zaandijk en Purmerend Noord zat 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht en richting Amsterdam is bij Purmerend ook nog steeds de linkerrijstok afgesloten. En uh, dat geeft een file van 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. A16 Rotterdam Breda. Daar is de weg nog steeds dicht door een ernstig ongeluk tussen het knooppunt Terbrechtseplein en het knooppunt Ridderkerk. De hoofdrijbaan is daar afgesloten. Verkeer kan daar langs via de Parallelbaan, maar dat geeft wel ontzettend veel vertraging. Ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... tussen Schiedam-Noord en het knooppunt de staat 11 kilometer. En vanuit Gouda naar Hoek van Holland over die A20... staat tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Centrum 15 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam in de richting van Dordrecht of Breda... kan het beste omrijden via de westkant van de stad, dus door de Beenlux-Tunnel. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Alex de Vries. Wikileaks krijgt concurrentie en de auto is jarig, 125 jaar. Ja, goedenavond, wakker Nederland. Als GroenLinks instemt met een missie in Afghanistan... dan kosten dat 20% van de achterban die vorig jaar op die partij heeft gestemd. Het blijkt uit kakelvers onderzoek van Maurice de Rond en die heb ik aan de lijn. Goedenavond, Maurice. Goedenavond. Nou, we hebben net de cijfertjes van je gelezen. GroenLinks achterban kan het niet echt waarderen, hè? Nee, het overgrote deel van de GroenLinks achterban, rond 80% is tegen de missie. En is dat ongeveer ook gebleven na, na gisteren en vandaag... En uh, dat heeft ook wel gevolgen bij de Statenverkiezingen. Nou, in ieder geval zegt daar dan ruim 20% dat ze nu niet meer GroenLinks zouden kiezen. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat er ook al wat kiezers zijn... bijvoorbeeld aan de linkerkant die voor de missie zijn... die dan weer kunnen gaan naar GroenLinks. Dus het, ik weet niet zeker of het saldo echt uh, heel erg negatief voor GroenLinks zal zijn. Jij bedoelt, uh, Maurice, uh, PvdA-stemmers die wel voor internationale solidariteit gaan? Ja, dat zijn er, zijn er niet zoveel, maar met dat zijn ook weer kiezers die richting naar GroenLinks kunnen gaan. Dus electoraal weet ik niet zeker of de grote schade groot is. Wat er wel het geval is, mm -hmm. is dat 63% van de Nederlanders tegen de missie is. En nogal zo cynisch zijn, zeggen we ja, het is, het is toch gewoon een militaire missie, zegt het dan ook. En, het, uh, en we zullen er dus wel weer na 2014 blijven. Ja, een tijdje geleden was dat nog volgens mij 70%. Is, ja. Kruipt dat een klein beetje omlaag, die, die nee, nee, nee. tegenstand in ja. Nederland? Ja, het, het, kruipt, het kruipt wel uh, omlaag, maar dan is het vooral omdat de CDA en VVD-kiezers uh, uh, langzamerhand meer voor verraken. Dus het is niet zo dat uh, bij de partijen die tegen zijn, daar het aandeel uh, behoorlijk verandert. Maar het zijn de CDA en VVD-kiezers uh, die nu uh, in meerderheid zeggen van voor de missie te zijn. Uh, laatste vraag, hoe vind je dat het kabinet communiceert op dit onderdeel de laatste dagen? Nou... Het probleem is sowieso dat iedereen alleen maar met elkaar communiceert in Den Haag. Misschien zou het toch beter zijn om langzamerhand met de kiezers wat beter te communiceren. Ja, laten we daar eens over doorpraten. Dankjewel Maurice de Hond. We praten daarover verder met Paul Janssen, verslaggever, politiek verslaggever van de Telegraaf. Hij zit in onze studio in Den Haag. Goedenavond Paul. Goedenavond. Ja, Maurice de Hond die refereerde aan een toneelstukje in, in Den Haag. Zie jij dat ook zo? Nou, het is dus de laatste dagen is hier wel, uh, dat wordt heel door de politici zelf gezegd... een soort papieren Haagse werkelijkheid aan het ontstaan. Ja. En uh, nou, ik moet zeggen dat wat we vandaag hier uh, hebben opgevoerd uh, zien worden... ja, dat, uh, dat uh, gaat toch wel, raakt toch wel de grens van uh, wat de mensen in het land nog ze, zullen kunnen bevatten. Want uh, het lijkt zo langzamerhand een beetje op uh, politici dansen op het ijs. Ik heb uh, de ene pirouette naar de andere zien langskomen van uh, Kamerleden en ook van de minister... Maar dat kan een hele mooie uh, uh, ja, holiday on ice zijn... Hè? als het ijs maar dik genoeg is, Paul. Ja, maar kijk, als je op een gegeven moment... Uh, ik, ik, ik zal een voorbeeld noemen. De PvdA, die had het, uh, de heer Timmermans, die had het gisteren... op hoge toon uh, eiste die een, een, een nieuwe brief... omdat er fundamentele wijzigingen in het kabinetsplan zouden zijn... Uh, hè, die dan werden gedaan om GroenLinks tegemoet te komen. Ja. Uh, dezelfde Timmermans had het vandaag plotseling... over maar slechts marginale wijzigingen in dat plan. En waarom zei hij dat omdat als hij de wijzigingen maar klein genoeg maakt... dan krijgt GroenLinks daar weer meer last van. Ja, Timmermans heeft niet helemaal het draai gevonden, zou je zeggen? Nee, iedereen is, is aan het zoeken. Uh, GroenLinks die maakt zich ook zo groot mogelijk. Spreekt van keiharde eisen uh, en grote aanpassingen die gedaan moeten worden. Maar als je nou feitelijk ziet wat er aan dat plan uh, wordt gewijzigd... dan is dat allemaal in de marge. Het is nog net zo groen als het was... Het grote deel van de troepen die gestuurd gaat worden. valt nog steeds onder NAVO-commando. De F-16's uh, zitten er nog steeds. En die kunnen ook nog steeds voor gevechtstaken worden ingezet. Dus wat dat betreft verandert er allemaal niet zo heel veel. Het is allemaal ja, een beetje voor de buren. Hè. Er moet er meer ge worden gedaan voor kinderrechten, vrouwenrechten. Mm -hmm. uh, de agenten moeten leren schrijven. Uh, de trainers mogen niet in tenten zitten. Ja, ik bedoel, mensen zullen zich afvragen: waar gaat dit eigenlijk over? Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen: het is een behoorlijke onderhandelingsproces. Een stukje van Oei Roosenthal, onze minister van Buitenlandse Zaken. Nou, ik denk Roosenthal en ook uh, met name Hillen... die doen dat, uh, doen dat toch vrij capabel. hoor. Uh, die weten uh, GroenLinks uh, op deze manier wel binnen boord te houden. Samen met de ChristenUnie en D66. Die drie partijen zijn nodig om die Kamer meerderheid te halen. Het is weliswaar een kabinetsbesluit. Dus op papier heb je geen meerderheid van de Kamer nodig. Maar het is onbestaanbaar dat de troepen worden uitgezonden... voor deze politietrainingsmissie zonder ruggesteun van het kabinet. Nou, zij moeten daar... Hard voor lobby de afgelopen dagen. Het leek na maandag even helemaal mis te gaan. Toen GroenLinks wel heel hard op de rem ging staan. Dat wordt uitgelegd als onervarenheid van mevrouw Sap. Die natuurlijk net is begonnen als uh, fractievoorzitter. Maar de laatste dagen zijn ze allemaal uh, keurig aan het rechtbreien. Er wordt heel veel op de achtergrond gebeld. Onder andere met de premier. Uh, er is allerlei contact. Dus uh, het ziet er nu naar uit dat het, het zal waarschijnlijk diep in de nacht worden. Maar dat er groen licht gaat komen voor deze missie. Ja, uit het onderzoek van Marie Rond blijkt ook, Paul... dat een groot deel van die partij, uh, 55 maar liefst... wil dat die beslissing wordt uitgesteld tot na het partijcongres. Dat is ijdele hoop, hè? Ja, kijk, GroenLinks heeft natuurlijk helemaal geen baat bij... om uh, dit nog uh, lang in de lucht te laten hangen. Je ziet in de Kamer vooral Precies. de PvdA en de SP die daarop aansturen. Uh, maar uh, de partijen die hiervoor zijn, die willen dat gewoon afgekaart hebben. Want uh, je wil natuurlijk niet uh, een paar dagen voordat je congres begint... Uh, uh, dit in de Kamer behandelen laat staan daarna. Dus dat is uh, niet aan de orde, lijkt me. Nee, uh, eigen werkelijkheid in Den Haag wel of niet, laat ik even in het midden. Er is wel een, uh, weer een nieuw uh, etiket aangehangen. Dat heet dan de Dutch Approach, hè. De, zoals die missie dan uh, gaat heten daar in Afghanistan. Even jouw, uh, toch even pistool ook bij jou op de borst, he, om maar even militaire termen op te blijven. Kun je wel verlangen dat die politiemannen die daar door ons getraind gaan worden straks... ook geen militaire taken gaan uitvoeren? Want... Vorig jaar alleen al zijn er 1260 agenten gedood door rebellen, he? Taliban onder andere. Mm -hmm. Ze zijn gewoon target. En ze ja. moeten dan. He? Je stuurt ze eigenlijk daar met gebonden handen heen. Doe maar even aan Srebrenica denken, waar onze soldaten ook met lichte wapens naartoe gingen. Terwijl om hem heen allemaal piraten, zwaar bewapende piraten in de bossen zaten. Nou, kijk, de Dutch Approach, daar is Nederland natuurlijk befaamd om geweest. Uh, in uh, in Uruzgan, waar we jaren actief zijn geweest. Um, dus dat ze dat proberen uit te venten, dat succes, dat is logisch. Maar er wordt hier nu zo langzamerhand een beeld opgeroepen... en, en uh, met voorwaarden die de oppositie stelt... Uh -huh. dat straks uh, politie uh, met Nederlandse trainers het veld ingaan... en als er dan Taliban... Opdoemen, dan moeten die agenten die mannen een, een boete geven voor hun baard of wegens geluidsoverlast. Maar ze moeten in, in, aan de kant van de weg gaan zitten toekijken... Ja. hoe die taliban met andere agenten die niet door de Nederlanders worden opgeleid gaan lopen knokken. Ja, dat gaat natuurlijk absoluut niet werken. Dat kunnen we niet waarmaken, hè? Nee, dat is, dat is echt een papieren werkelijkheid lijkt me. En uh, ik ben ook heel benieuwd hoe alle afspraken die hier aan het veilige binnenhof worden gemaakt, hoe die straks worden nageleefd... en vooral hoe die worden gecontroleerd. Want dat lijkt me een onmogelijke opgave. Paul Janssen, verslaggever van Telegraaf, dat lijkt me een zeer terechte vraag. En daar blijven we kritisch op. Dank je wel. Graag gedaan. En van Paul in Den Haag gaan we naar een bijdrage van ons verslaggever Wieger Hemmer. Hij sprak namelijk met schrijver en dichter Kader Shavik. Hij is geboren en getogen in Kunduz, de provincie waar die politiemissie plaats gaat vinden. En Kader Shavik die vluchtte in 1993 naar Nederland. En de afgelopen week verscheen van hem een artikel in De Gelderlander... met de alles onthullende titel Als je dood wilt, ga je naar Kunduz. Ja, het is wel pijnlijk, want ik kijk zowel als Nederlander, maar ook als Afghaan. Mijn mooiste jaren van mijn leven heb ik in Kondos doorgebracht. Dat zijn gewoon mooie jaren van een basisschoolleerling. Ik kan u de foto's laten zien. Hè, hoe mijn moeder, als onderwijzeres, ongesluierd naar haar werk ging. En hoe gingen wij met de hele familie, met vrouwen, mannen naar mooie plekken uh, met uitstapjes. De plekken waar, Chardara bijvoorbeeld, hè, waar nu uh, stelselmatig bombardementen plaatsvinden... Uh, waar oorlogsoperaties gaande zijn. Dat waren plekken waar mensen met uitstapjes gingen. U zei dat niet voor niets, ongesluierd. Het droeg destijds een wat liberaal karakter zelfs. Ja, dus dat is, uh, dat kijk, de, de hele liberalisering en democratisering van Afghanistan... die basis is... Uh, is gelegd, natuurlijk begin vorige eeuw... maar uh, na de Tweede Wereldoorlog... langzamerhand kwamen de progressieve bewegingen in Afghanistan. En mijn familie waren heel veel vrouwen... Hè, uh, inclusief mijn moeder... die geloofden dat er betere toekomst voor de vrouw... voor de Afghaanse vrouw zou komen. Maar die toekomst is helaas zoek. Hè. Kondus symboliseert ook... Hè, als je kijkt wat in mijn familie gebeurd is... Uh, uh, hoe... Uh, mijn moeder nu eruit ziet, want zij, moet, zij wordt verplicht om een sluier te dragen... terwijl ze kon dat in de jaren zeventig en dezelfde kon dus zonder. Hoe luistert u dan naar, wij moeten daar verbetering aan brengen? Ja, maar kijk, de, helaas is de NAVO gefaald in de ogen van uh, Afghanen. En dat moeten wij ook als Nederlanders uh, uh, zien. Is deze missie, of de eerdere missie naar Oeruzgan, een vraaggerichte missie... Wat waren de vragen van Afghanen? Afghanen willen bevrijding van een beulen, van de Taliban, de onderdrukkers. Maar ook, ze wilden bevrijd zijn van de krijgsheren... die in de periode van Taliban en daarvoor ze geterroriseerd hebben. En die zijn nu opnieuw aan de macht? Die vormen het Afghaanse parlement, die intimideren de intelligentie. Zij hebben ervoor gezorgd dat de grondwet van Afghanistan... grotendeels door sharia, gedomineerd wordt... En die zorgen ervoor dat er geen basis voor democratie in dat land mag gelegd worden. Daar werken wij samen. Maar Toch zegt iemand als Dick Berlijn. We moeten nu juist ingrijpen. We kunnen dit land niet uh, nu achterlaten. Want dan geven we het land terug aan de war. Lords. Nou Kijk, het verschil tussen mij en uh, Dick Berlijn, want Dick Berlijn is loyaal aan de uh, aan, uh, aan NAVO, aan een uh, systeem. En ik ben een dichter. Ik ben een Nederlander. En ik u hoeft ook geen verantwoordelijkheid te dragen. Het is ook een bepaalde luxe. Nee, precies. Dat is ook een hele luxe. Maar ik heb ook een slapeloze nachten. He, ik, ik, ik, ik bekommer me gewoon over de lot van Afghanen die geen baat zullen zien van dit soort interventies. En ik bekomme me ook over de lot van de Nederlander... die vanwege de internationale solidariteit die hier aanwezig is in dit land... gaat per ongeluk voor iets stemmen, voor iets kiezen... die helemaal niet past bij de karakter van dit land. Ja, en dat ding op vier wielen waarmee je rijdt, waarschijnlijk op dit moment, is jarig. 125 jaar maar liefst. En we blikken terug, maar vooral vooruit. Dat zometeen. Eerst even het financieel nieuws bij WNL op Radio 1. De Hayek's die sloot vandaag 0,6% hoger op 364 punten. En we praten daarover verder met Ben Steinebach, hoofdstrategie en beleggingen van ABN AMRO. Goedenavond, Ben. Goedenavond. Uh, wat waren de smaakmakers vandaag op de beurs? Nou, ik denk uh, dat het wederom Aparam was. Dat is uh, de van Arseloar Mieter afgesplitste hoesvrijstaalbedrijf. Uh, uh, uh, die steeg met 5,3%. Uh, gisteren al uh, bijna 9%. En daarnaast natuurlijk uh, de financiële waarde. Want uh, kennelijk zijn, uh, zijn beleggers weer op het best uh, gestemd en uh, zien ze niet al te veel problemen meer. In, uh, in de schuldenproblematiek in, uh, in de periferie van Europa. En dan het begrotingstekort uh, even ben, uh, van de Verenigde Staten. Dat stijgt het jaar met 40% naar 1500 miljard dollar. Voor gewone stervelingen niet te bevatten. Voor jou waarschijnlijk wel. Hebben de Amerikanen een probleem? Nou, ik denk het wel. Maar je moet een begrotingstekort moet je altijd uh, zien... in een uh, economische en in een internationale context. En drie opmerkingen daarover. De eerste is dat schuldentekort uh, van de Verenigde Staten groter zijn zelfs dan veel Europese probleemlanden. Californië is zelfs de facto uh, failliet. Maar Europa heeft geen politieke unie en de Amerikaanse dollar wordt gevraagd. En daardoor lijkt het voor Amerika wat minder een probleem. Als je het afzet tegen bijvoorbeeld Japan, die heeft een veel grotere schuld... maar die hebben een spaaroverschot met het buitenland. Dus die zijn in staat om, dat he om die hele schuld in het binnenland uh, te financieren. En desondanks hebben ze overigens vandaag van kredietbeoordelingsinstellingen... Een, een verlaging van de kredietstatus gekregen. Maar dat heeft meer met de echte lange termijn te maken. En dan slot je derde punt. En het derde punt is dat de Verenigde Staten in tegenstelling tot Japan een spaartekort hebben. Dus die moeten voor de financiering een beroep doen op internationale besparingen. Landen met een overschot zoals China, Japan en mm -hmm. Nederland dus. En daar ligt een groot risico voor de Verenigde Staten. Want als die landen op enig moment niet meer bereid zouden zijn om dat te financieren... dan krijg je ofwel een rentestijging in de Verenigde Staten... ofwel een dollarcrisis, of misschien wel een combinatie van beide. Dankjewel voor je uitleg. Ben Steinebach van ABN. Ja. Wikileaks ligt al een tijdje onder vuur en krijgt nu ook nog eens flinke concurrentie. Dat straks. Eerst even allemaal gefeliciteerd en ook mezelf. De auto is jarig en wordt 125 jaar. Ik sprak hierover met autovisiejournalist Werner Buding op de bnl redactie nou, We vieren het eigenlijk niet, we melden het wel. Maar uh, de viering uh, heeft plaats denk over een paar maanden. Want ik mag gaan rijden in de patentwagen. De Benz patentwagen. Hè? Want 29 januari is de officiële dag waarop de auto is uitgevonden in 1886. Toen vroeg Carl Bens patent aan op zijn gemotoriseerde driewieler. Dat is lang geleden, hè? Dat is een poosje geleden, inderdaad. Het is, wel, het is wel een grappig verhaal, want hij reed al eerder. Een jaar ervoor had hij hem al rijdend gemaakt. Maar Blijkbaar had hij toch wel marketingtechnisch was hij aardig onderlegd... want hij heeft hem vervolgens uh, het patent erop aangevraagd... en daarna is hij ermee uh, geld gaan verdienen. Heeft hij hem ook echt bedacht... Ja, het is hem echt bedacht. Ja, hij uh, had een, uh, een, een, een bedrijf in, uh, ja, een, een soort technisch uh, bedrijf. En uh, ja, hij kwam op het idee dat er een, een verbrandingsmotortje in een koets kon. Dat Wat was het vermogen van die uh, drie wielen? 0,9 pk, dus minder dan. Een paardenkracht. Een pruttelend gasmaatje uh, rijdt harder, zullen we zeggen. Ja, ja, ja, ja absoluut. Het ja. Dus was een, uh, ja, een één cilindertje, watergekoeld. Dus eigenlijk qua techniek gewoon precies hetzelfde. Zoals we nu nog hebben. Alleen hebben we tegenwoordig vier of meer cilinders in onze auto's. Hij had er één. En waarom een driewiel? Dat uh, houdt me even bezig. Ja, dat, daar heb ik ook over nagedacht. Want het is een beetje tegenstrijdig. Want het is natuurlijk de, de opvolger van de koets die achter de paard zat, uh, reed. En die had vier wielen. Uh, deze heeft drie. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat hij de voorwiel, of voorwielen besturend moest maken. En als je twee wielen hebt, dan, dan moet je fusées gebruiken. Dat is technisch, maar vrij ingewikkeld ook. En dit is gewoon een, een één wiel geweest met een stangetje en een, een soort van een cirkel. Van, ja, dat is dan het stuur erboven. En daarmee heeft hij hem uh, sturend gemaakt. Ja, leg ons even uit, het origineel bestaat niet meer, hè? Wat, is, wat is ermee gebeurd? Ja, destijds waren fabrikanten natuurlijk heel klein en, en dus ook heel arm. En als ze dan iets hadden gebouwd en ze gingen de opvolger bouwen... dan deden ze dat vaak uit de onderdelen van het eerste project. Dus deze auto is gesneuveld ja, en er, er zijn andere auto's uit ontstaan. Daar zijn ze niet meer. Dus de eerste auto was meteen een hele duurzame, die werd gerecycled. Ja, ja, ja, ja klopt. Ja. En uh, leg, leg nog even uit, er is ook een, niet zo lang geleden een serie van, van die auto nagemaakt, hè? Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is wel mooi. Er is, er is eerst een serie gebouwd van 150 stuks, meen ik. En dat was zo'n succes. Die hebben ze verkocht ook. Mercedes-Benz heeft die serie gebouwd. Die zijn verkocht, ik meen, voor 66.000 Euro. Nou, Het is niet veel zo'n ding, dus het is vrij aan de prijs. Het was zo'n succes dat ze onlangs nog een serie van 100 stuks hebben gemaakt. En uh, ook die zijn verkocht. En in een van die auto's ga ik binnenkort rijden. Nou, gefeliciteerd. Je komt er niet ver mee, hè? Want dat ding, hoe lang kon hij rijden eigenlijk? Ja, een, een minuut of tien. En dan liep hij warm. En dan moest je dus aanvoelen, stoppen, een kwartiertje wachten. En dan uh, kon je weer een uh, minuut of tien. 15 kilometer per uur. 15 km per uur, inderdaad. In de wind. Ja, ja, ja het, was, het was behelpen natuurlijk. Met een beetje wind ga je gewoon naar, naar achteren. Um, laten we even het verleden laten rusten en naar de toekomst kijken. Um, welke ontwikkelingen die er nu gaande zijn, zie je echt succesvol worden? Ja, de elektrische auto, dat, dat, dat is het nu. Um, maar de waterstofauto, dat, dat is het voor de toekomst. Daar geloof jij in, hè? geloof ik. Ja, de waterstofauto, dat kan niet anders. Dat is, dat is een, een cel die energie opwekt. En daarmee kun je dus eigenlijk onbeperkt elektrisch rijden. Zonder uitstoot. Want laten we wel zijn, de elektrische auto van nu... Iedereen zegt dat die zonder uitstoot is. Die is aan de uitlaat zonder uitstoot. Maar die elektriciteit die uit de buurt komt... die moet natuurlijk wel in de kolencentrale worden opgewekt. Dus je verplaatst eigenlijk de uitstoot. Even toch nog een, een link naar het verleden naar Carl Benz met zijn driewielen. De elektrische auto, ja, die kan niet permanent rijden. Die moet gewoon acht uur aan aan het net, om op te laden. Toch wel een, een overeenkomst. Ja, ja, ja, de Benz, daar reed je een kilometer of tien mee... en vervolgens moest je een kwartier wachten. Nou, nu kun je iets verder rijden, ongeveer 150 kilometer... maar dan moet je acht uur wachten. Dus volgens mij zijn we terug bij af. Ja, de vraag is, hoe ver zijn we over 125 jaar? Hè? Hoe zie jij die toekomst? Ja, ja, ja... Ik... Ja, ik weet het niet. Gelukkig maken we het niet mee. Maar ik denk dat je dan uh, voor je deur in een soort van capsule stapt. Je tikt in waar je naartoe wil en je sluit aan in een rijden. We zijn dan met zoveel mensen dat het gereguleerd moet zijn. Dus er kunnen geen wachttijden meer ontstaan. En, ja, volgens mij wordt het niet leuk. Maar misschien als je ja, misschien komt er wel een soort van CO2-quotum uh, dat je een bepaalde hoeveelheid CO2 maar uitstoot. En dat mag je dan in het weekend opmaken in je vrije uurtjes. En that's it. Hebben we de bestaat de auto dan nog, denk je? Überhaupt? In ieder geval, in musea. Dat wel. En daar staan wij niet. Werner <laughs> Buning uh, Autofysiek, uh, dank je wel uh, voor je commentaar. Graag gedaan. Wikileaks heeft nu een concurrent. Openleaks.org. Opgezet door afvallige discipelen van Julian Assange, de stichter van Wikileaks. En die vinden, die afvalligen, dat het nog transparanter kan. En ook moet. Danny Mekic, onze eigen internetgoeroe, die heb ik aan de lijn. Goedenavond, Danny. Dag Alex, goedenavond. Nou, Wikileaks, ze zijn ermee doodgegooid de afgelopen weken. Wat is OpenLeaks? OpenLeaks is een uh, nieuw alternatief, althans, het is nog niet officieel gelanceerd, maar het is uh, nu in een soort van alfa-fase, dus ze zijn het aan het uitproberen. Mm -hmm. En het moet eigenlijk het alternatief worden voor Wikileaks en is inderdaad, zoals je aangaf, opgezet door een aantal mensen die eerder al betrokken waren bij Wikileaks, in een eerder stadium. Wat willen ze anders um, doen, uh, Danny? Nou ja, waar ze moeite mee hebben is de grote rol van Julian Assange bij dit alles. Mm. Zowel bij het verspreiden van de informatie als ook hoe hij zich als gezicht van de site profileert. Zij zijn van mening dat het om de stukken en de documenten moet gaan en dat vooral de klokkenluider zelf centraal moet staan. Dus ze willen dat het wat transparanter wordt en bieden onder andere klokkenluiders de mogelijkheid aan om zelf te bepalen bij welke kranten en andere media hun gelekte documenten nou terecht moeten komen. Ja, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hè? Zo puur, uh, ze willen puur gaan lekker. Ze willen geen speler zijn, maar een doorgeveluik naar media. Gaat het werken? Om eerlijk te zijn, uh, denk ik dat het wel gaat lukken in dit geval. Kijk, er zijn allerlei alternatieven voor WikiLeaks ontstaan de laatste weken en maanden. En waarom ik denk dat de meeste van hen niet zo succesvol zullen zijn... is omdat als klokkenluider, hè, op het moment dat je informatie naar buiten brengt... Uh, ...geheime informatie, dan riskeer je een straf of wellicht je baan. En als je dat dan al doet, dan wil je dat de impact van wat je doet zo maximaal is. Dus je wilt dat zoveel mogelijk journalisten uh, de informatie kunnen krijgen uh, waar jij over beschikt. Dat snappen we, ja. Yeah. Nou, die kleine alternatieven die hebben natuurlijk niet het bereik van een Wikileaks... En OpenLeaks zou best wel eens het bereik van WikiLeaks kunnen krijgen als het gaat om contacten met de mediawereld. Omdat je nu ziet dat onder andere de hoofdredacteur van New York Times, maar ook andere grote namen, die zijn Julian Assange en WikiLeaks een beetje zat aan het worden. Ze vinden zijn houding wat arrogant en uh, ze, hij is ook narcist genoemd door sommige mensen. Maar toch, Danny, ook achter OpenLeaks zit Daniel Domscheid Burke, hè? Ja, we ook, moeten een het Daniel Schmidt noemen, dat is zijn. Uh... Dat is zijn artiestenaam, zullen we maar zeggen. Dus dat vond ik ook wel opvallend. Hij zegt aan de ene kant, je moet er niet een show van okay. maken. Maar hij is wel een naam uh, voor in de media. Um, hij komt daar wel eens waar vandaan. Maar hij is juist ook heel vroeg uit Wikileaks gestapt. Omdat hij dus, hij vond eigenlijk van luisteren. eens, we moeten nu niet meteen... Alle documenten die we hebben zo snel mogelijk online gooien. We moeten eerst een mooi systeem, een mooie website opzetten. Een veilige omgeving okay. aanbieden voordat we hiermee verder gaan. Jij houdt het voor ons in de gaten, OpenLeaks. Kijk hoe Absoluut. open ze zijn. Dankjewel, Danny Mekic. Tot snel, Alex. Vleurigheid kunnen we altijd gebruiken. En ook zeker als we hunkeren naar de lente. Daar kun je in huis mee beginnen. Onze verslaggever Wieger Hemmer die ging langs bij trendanalyst Sandra Keunings. Hij leerde al vrij snel dat het bij de bloemen en de plantjes anno 2011 gaat om puur wild en eetbaar. Een van de dingen is dus dat stokken uit bijvoorbeeld orchideeën aan het verdwijnen zijn. Um, wild is eigenlijk het nieuwe puur. Je ziet ook dat mensen eerst op kookcursus gingen. Inmiddels gaan ze op slachtcursussen. Er... Stoer. Toer, werken, handen uit de mouwen. Mensen gaan meer zelf tuinieren. En ook de eigen bloemen en planten kweken? Nou, de grens tussen bloeiend en eetbaar is steeds meer aan het verdwijnen. In de zin van een komkommerplant kun je ook thuis binnenzetten. En mensen hebben een enorme... Wie doet dat dan? Nou, oh, ik ook. Zelfs een bloemkool op een schaal is heel decoratief. Nee, weet u dat? Ja, absoluut. Alles wat groeit en bloeit, wij hebben natuurlijk... Dus die trend heb ik van die kant gemist? Um, weet ik niet. Heb je bij, uh, bij de Plusmarkt toevallig die stronken dit jaar gezien... met die, boeren, met die spruitjes eraan? Dat ze niet loslagen, maar dat ze aan de spruiten zaten? In de haast heb ik het niet op nee. opgemerkt. Of heb je bij de sliegrode bloemetjes de eeuwbare e bloemen nee. gezien? Nog sterker, ik heb in Duitsland een brood gekocht... waar de bloemen meegebakken zijn. In het brood. Dus... Eetbaarheid, bloemen, sierwaarde, absoluut blijft groot. Ja. Maar in groente en fruit zit ook sierwaarde en is misschien nog eetbaar ook. Dus de, de snacker is een nieuwe plant voor binnen. De snacker. Snacker, en daar groeien dus mini komkommertjes en mini tomaatjes aan. Je af en toe afplukken. En die kun je lekker afplukken. Ja. Met de kids erbij. Met de kids erbij, absoluut. Dat zit helemaal, helemaal voor. Nou, dus ja, het, het leuke van tuinieren en ja, de tuin komt naar binnen en de tuin gaat naar buiten. Dus het... De grenzen vervagen. De grenzen vervagen, ja. U bent als trenddokter voortdurend bezig ook met de toekomst. Stel, ik wil het helemaal goed doen. Ik nodig u een keer uit, Sandra Keunings bij mij op bezoek. Wat moet ik sowieso op de tafel hebben staan? Straks, eind van dit jaar, want daar kijkt u al naar. Nou, u zegt moeten, maar ik vind iemand die gewoon gastvrij is, moet van mij niks hoor. Vindt dan heb leuk. ik het al goed gedaan? Ja, absoluut. Nou, ik eens, kopje koffie. koffie. Oterham, een goed kop koffie. Hè? En een, niet zeg, alsjeblieft geen senseo. U begrijpt wat ik bedoel. Er zijn heel veel mensen die zijn van huis uit niet zo uh, origineel En die willen toch met de laatste trends meegaan. Toch wil ik liever, als ik bij mensen thuis kom, zien wat ze van nature doen. Maar ik ben geen doener. U bent geen doener. En u wil eigenlijk een tip voor wat ik leuk Precies. zou vinden als u gaat doen? Phew. En met mij zoveel anderen die ook geen doeners ja, zijn. Ja. Nou, kijk eens in de schuur. Ga eens naar uh, stoere spullen zoeken. En dan bedoel ik uh, dingen die, die je misschien voor de tuin nooit gebruikt hebt: een um, wiel, een band en vul die eens met planten of bloemen. Want dat ligt op de tafel. Ja, want ik denk dat het hele idee van upcycling oude spullen een, een nieuw leven geven. We kennen recycling, we kennen nu ook upcycling. Ja, recycling is dat je het ergens afgeeft en zij hergebruiken het, ze verpulveren het. Maar ik vind dat verpulveren eigenlijk al zonde. Die kartonnen dozen zijn aan zich prachtig. En vul die maar eens met bloemen of planten. En je vult ze met geel, als ik zomers bij je langskom. Maar als ik naar de winter toe bij je langskom... dan zou ik het heel verrassend vinden als je dat zou vullen met een nieuwe bruin. En dat noemen we ook wel de whisky of de cognac kleuren. En dat is heel erg opkomend. Accentje oranje kan daarbij maar de nieuwe leerkleuren uit het wild, dan zijn we erg verrassen. Wild? Ja, en wat sinaasappels ertussen voor een, uh, wat frisheid. Maar lekker die karton, laat toch maar lekker dat karton. Voor Bakker Nederland, omroep WNL. Het wordt 12 uur, middernacht. Het is stil, het is donker en u luistert naar Radio 1. De oorlog wordt vandaag herdacht met de Nooit meer Auschwitz-lezing...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 Festivals in Overijssel. Geniet ook dit jaar een dag, weekend of week. Kijk op beeldvanoverijssel.nl Worldticketcenter.nl Alle luchtvaartmaatschappijen in één overzicht. Worldticketcenter.nl Laat je uitnodigen door vele topwerkgevers bij jou in de buurt. Plaats nu je cv op nationalevacaturebank.nl Ook de grootste banensite in jouw provincie.